Kunstzaal onder de toren. Oud-politiekantoor Hasselt. Erfgoed radio weekend. Het is eigenlijk bijzonder jammer dat we geen radio kunnen kijken. Want ik kijk in twee donkere ogen. Goedemiddag, Loegnes. Goedemiddag. Je ja. hebt de voornaam van Madonna... En ik denk dat je in Brazilië ook de Madonna bent. Hè? Want eh, we hebben je uitgenodigd, jij neemt deel ook in dit project hier. Hè? Dus ja. eh, geprikkeld en geraakt. Uh -huh. Maar dat doe je met kunst. Hè? Want je jij bent iemand, 15 jaar geleden ben je naar België gekomen. Ja, ik ben 15 jaar geleden naar België gekomen door de liefde. Aha. Uh -huh. uh, al In tijd ben ik gescheiden. Ja. Ik kan geboren. Maar de grootste. Ja. En je bent dan eigenlijk aan kunst begonnen, in feite. Hè? Ja. Deed je dat dus voordien ook al? Ik begon met de kunst nog in Brazilië. Ja. Op de katoenstof. Daar dus ja. heb ik veel gedaan. Daardoor de cultuur van mm -hmm. mijn provincie is mogelijk... Uh, veel meer met kunst spelen. Hè? Ik dacht en, dat jij ja. komt van Sao Paulo de Bahia of zo. Ja, zeg ik het juist? <laughs> Bijna. <laughs> Bijna. Nee, hoe zeg ik je kom het? van Salvador. Salvador. Ja, het is ja, de hoofd de staat van de provincie Bahia. Bahia, ja, ja, ja, dus daar Er zitten wel een paar miljoen mensen ook, dacht ik. Hè? Ja, ook. Ja, okay. uh -huh. uh, die, die kunst, hè? want je zegt, ik heb al mijn stoffen gedaan, maar nu schilder je eigenlijk. Hè? Ja, uh, vanaf 2014 na de begon ik langzamer materiaal te kopen. Mm -hmm. En zo begon ik te schilderen. Ja. Omdat, eh, ik heb begonnen met katoenstof, mm -hmm. eh, Maar de grote wens was altijd open een duke schilderen. En de natuur is een mijn grootste liefde. Ja, mijn dus mijn heb ja. veel inspiratie. Mm -hmm. eh, ik vind de natuur fantastisch. En zo... Toen ik begon, nog thuis, is Dus dat is de eerste weg. Logisch, we gaan eens even luisteren naar muziek uit jouw land van Sergio Mendes. Oké, okay, super. Que o quero passar, pois o samba está animado. O oh, que eu quero em samba este samba que é mistura de Maracatu, Esse samba preto veio o samba de preto, mas que nada. O um samba como mala está Que eu quero passar, pois o samba já animado. O que eu quero é samba. Este samba que é de maracatu. Esse samba de peto veio. Samba de peduto. Mas que nada. O um samba como esta tão legal. Você não vai querer que eu chegue. Prachtige muziek van deze formatie... ...Sergio Mendes, Mats Kenada. Uh, je, je bent nu in Limburg... ...op dit ogenblik zitten we hier... Aan het, uh, ...onder de toren met heel wat kunstwerken... ...die uh, hangt hier. Uh, hoe, hoe zou je je kunst omschrijven, Loerders? Wat, wat type? Wat doe je? Want ik zie heel veel kleur. Hè? Ja, um... De kleuren, ik denk, die spreken veel, hè. Ja, ja. Over... Uh... Ja, ja je, bent heel, je bent heel modern, hè, trouwens. Hè? Dus als je met kleuren werkt, is het echt modern. Mensen zouden eens moeten zien, maar ik vind het echt bijzonder mooi. Maar je tekent ook veel bloemen. Ja, omdat ik heb je vroeger gezegd, de naturen zijn heel bijzonder voor mij. En daarom probeer ik een beetje de natuur een beetje te tonen ja, ja. via mijn schilderij. Ja. En ik werk ook met abstracten. Dus een ja. deel in abstracte ja, Wat heel mooi richten. is met veel kleuren. Ja, ja. en een de deel in de richting van natuur met een beetje realisten. In de richting van realisten. Ja, ja voor mij is echt fantastisch en heel mooi... Uh, hij waren voor mij. Hm. Ja, om het eigenlijk ik, op doek te zetten in feite. Hè? Ja. Ja. ja. En ik doe echt met liefde met mijn hart. Ja, maar dat zie hm, je ook. Ja. <laughs> ja. Ja, dat, dat is echt mooi. Zeg maar, ik, je hebt een... Uh, er zijn nog tentoonstellingen voor jou. Waar, waar zit je nog uh, in de toekomst? Uh, ik heb van deze periode... heb ik verschillende tentoonstellingen gedaan. Ja. Uh, met verschillende groepen. Hm. Ja. verschillende organisaties. Ja. Mm -hmm. En deze moment ben ik ook... een deel van de... Kunst, uh, uh, waar, waar, waar ben je nu de volgende dagen nog te zien? Dit uh, moment ik uh, ben bezig hier ja. Né, ja. in de ja. Onder de Toren, onder de toren ja. dat en, kan nog tot 6 uh, januari. 6 januari en volgende is alleen van volgend jaar. Ja. Maar ik kan nu nog niet zeggen precies de nee, datum. Je, je bent wel werken maken ook, eh, of gaan die schilderijen dan weer mee? En, eh, wat ik kan mij voorstellen, je hebt hier wat hangen, hè. <laughs> eh, heb je zo'n groot atelier. Ja, de atelier is mee mijn eigen thuis, waar ik woont. Ah ja, ah, op die manier, ja. Dus ja. eigen huis, homemade, homemade. Ja, nee, ja. je moet echt eens komen kijken, zeg ik tegen de luisteraars. Ja, ja. Uh, het is echt, ay, ik hou van die kleuren en dat is bijzonder mooi. Zeg, we hebben een nummer uitgekozen uh, voor jou, uh, van uh, een Portugese zanger die in de tijd het Songfestival gewonnen heeft. En ik zou graag willen hebben dat jij eigenlijk de titel van de plaat zegt Ik zeg uh, Salvador Brogal. En jij zegt Amar, pelos Dois. Dankjewel voor het komen. Skepje, <laughs> dan bedankt ook. Erfgoed Radio Weekend. Radio weekend, Radio Weekend. U luistert naar Erfgoed Radio Weekend. sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Se o teu coração Não quiser se ver, Não sentir paixão en quiser sofrer, Sem fazer niet do Ik que... Meteen een bijzonder mooie taal, Het Portugees, al verstaan wij er geen bal van, want we denken dat het vaak te maken heeft met Spaans, maar helemaal niks is minder waar. Salvador Sobrogal, so bro, die eigenlijk het songfestival won voor Portugal. Man was helaas eh, onmiddellijk na zijn optreden, wat niet geweten was, medisch moest hij behandeld worden en heeft hij een harttransplantatie gehad. En op dit ogenblik is alles oké okay met hem en maakt hij terug muziek. Dit is erfgoed radioweekend vanuit Kunstzaal onder de toren. Ja, inderdaad, onder de toren. En daar uh, hebben we natuurlijk onze gast die gisteren ook al aanwezig was... in vanmiddag in, in in tussen twee en vijf. Uh, Jules, goedemiddag. Hé, hey, hey, Ja. allemaal trouwens hier. Hè? Ja. Wat gezellig hier. Hè? Is ja. er koffie genoeg? Ja. Waarschijnlijk wel, ja. <laughs> en, en, en Julie, je gaat weer eens live... want dat vind ik wel een appreciatie waard... je gaat live zingen... En Ik ga dat de, proberen. Ja, ja, Ik nou, ga dat proberen. Nee, Dat, dat gaat lukken. Maar het is zo dat uh, jij hebt voor de eerste tussenkomst die je vanmiddag doet een keuze gemaakt voor uh, François Zardy. Vertel even. Ja, ja, François Zardy is ons komen te vervallen. Hè. Afgelopen maand juni, de 11 juni, is zij in Neuilly-sur-Seine gestorven. Um, 11 juni 2024. En dat is een groot verlies natuurlijk. Hè. Ja. En uh, voilà. Um, zij was een uh, grote dame van het chanson, ongelooflijk wat die dame al gemaakt heeft, daar ga ik het allemaal niet over hebben, want dat gaat dan te ver leiden, maar dit is toch een, uh, een plaatje dat, ze, dat heel bijzonder is, omdat ze het samen heeft geschreven met Julien Claire, ook een kleine jongen, ja. in het Franse chanson en hij heeft de muziek gemaakt, zij heeft de tekst gemaakt, ja. en dat gaat en... erover, maak Jullie hebben het hier alles nog, eh, eh, eh, nog alles over de, de voorbije um, pandemie hè, die geweest is en zo. En dit liedje uit 1990 uh, zong zij... Um, uh, ja, maak plaats in je bubbel voor mij. Ja. Uh, Fais-moi une place uh, au fond de tabule. Ja, inderdaad. We gaan naar jouw luisteren, Ja, ja, ja, ja. Ik ga mijn best doen. Hè. Het is een uh, vrije interpretatie... In jazz. Ik ga je moeten ontgoochelen, Eddie, want ja. uh, we hebben hier een technisch probleempje. Oké, okay, dan gaan we in orde. Alsjeblieft, kom zo dadelijk en, terug hè? en we gaan muziek spelen. 1, 2, Zomers gaan voorbij, wil dat je weet? Nee, het is niet te laat voor mij, je zegt het is beter zo. Waarom voelt het dan nog steeds zo ongewoon? Dus alsjeblieft. Geef me een no kies. Ben maar een man die voor jou kiest. Als ik voor jou kon kiezen. Dan koos ik voor champagne op de dieven. Dan koos ik voor de vrijheid. Maar ook voor de liefde. Het kan allebei. Als ik voor jou kon kiezen. Dan koos ik voor mij. Als ik voor jou kon kiezen. Dan deed ik echt hard denkt wanneer de nacht valt, zou je mij dan zeggen dat je nog gelooft? Je hoeft niets uit te leggen, lief, ik doe dat ook, oh. Dus alsjeblieft, geef me nog iets. Bij maar een man die voor jou kiest. Als ik voor jou kon kiezen, dan koos ik voor champagne op de malediven.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 Zo, een bijzonder goede namiddag, Tom Kranen. Tom is onze volgende gast in het project Prikkelbaar en Geraakt. Uh, welkom, Tom. Fijn dat je op onze uitnodiging bent ingegaan. Want eigenlijk uh, maak je toch een bijzonder onderdeel uit in Hasselt. Vertel eens even: je bent de voorzitter van het Volkste Huis. Absoluut. Alvast ook bedankt voor de uitnodiging. Dus ik ben voorz voorzitter van het volksthuis hier in Hasselt. Ik denk dat iedereen uh, de locatie wel zeker kent. Dat is hier aan het kanaal, aan de Kanaalkom, de Blauwe Boulevard. Daar liggen wij. Uh, al sinds 1950 zijn die gebouwen ooit door professor Paasmans aangekocht. En wij hebben daar onze activiteiten. Ja, en over activiteiten gesproken. Ja, mensen denken vaak, wat is dit nu? Is dit een B&B? Is dit, is dit eigenlijk een soort motel? Is dit een verblijfplaats voor mensen die dakloos zijn? Vertel even. Wij hebben eigenlijk drie belangrijke activiteiten. De, grootste, de eerste belangrijke activiteit is dat wij 33 kamers ter beschikking stellen voor thuisloze mannen. Dat is iets wat ook al sinds uh, vanaf het begin eigenlijk uh, uh, was... En we hebben dat verder gezet, uh, we hebben daar ook zware investeringen voor gedaan... Uh, om die kamers echt up-to-date te brengen met hetgeen wat die mensen ook nodig hebben. Uh, en dat is onze eerste belangrijke activiteit. De tweede activiteit is ons sociaal restaurant. Dus wij hebben toch op jaarbasis gaan we tot 16.000 maaltijden die wij daar geven. En iedereen is daar ook welkom. Je hebt daar mensen die, die, die het minder breed hebben die daar komen. Mensen die eenzaam zijn, hè, vandaag heel actueel. Uh, ook mensen die gewoon uh, voor de gezelligheid komen. En wij bieden eigenlijk op een huiselijke manier daar de maaltijden aan. En dan de derde activiteit is dat wij ook een, een feestzaal hebben. Die wij ter beschikking stellen ook voor sociale doelen. Of voor andere mensen die graag uh, op die locatie iets willen organiseren. En de bedoeling is vooral ook om... Uh, die zaal ter beschikking te stellen aan organisaties die het ook niet te breed hebben, maar die het nodig hebben uh, of die het zoeken om uh, activiteiten te organiseren uh, om, om mensen opnieuw bijeen te brengen. Dus verbinding is daar toch ook wel een belangrijke uh, uh, rol. Dus eigenlijk was je afgelopen dagen een beetje toch verrast de aanvulling van de warmste week. Want bij jullie wordt je warm ontvangen. Kan je even terugkomen op die 33 mensen die daarvoor blijven? Zijn dat mensen die constant of is daar een bepaalde periode op geplakt? Nee, dus we hebben daar geen periode op geplakt. Uh, wat wel belangrijk is dat natuurlijk, de mensen proberen dat we daar terug proberen uh, op, op de, een goede richting te krijgen. Ik heb er een aantal mensen die daar een tijdje verblijven en dan terug op hun eigen benen uh, in de maatschappij uh, gaan wonen, zich gaan terug integreren. Maar je hebt daar ook mensen die toch wel nood hebben om constant uh, wat, wat begeleiding te krijgen om in, in, in een structuur te wonen. Dus het is een beetje de twee. Een deel mensen wonen daar al heel lange tijd en blijven daar ook wonen. Uh, en andere mensen, afhankelijk van hun situatie, verblijven daar tijdelijk. Ik heb ook goed nieuws, Tom. Want je had eigenlijk. Uh, we hadden gevraagd graag een paar uh, platenselecties te doen. En je hebt eigenlijk mensen naar voren geschoven in die zaken. Want dat is heel wel belangrijk. Hè? Wie zijn eigenlijk de mensen die dat gebouw beheren? En, en een soort concierge, als ik het zo mag zeggen. We hebben dus de eerste plaats onze huisbewaarders. Dat is uh, Jan en Madeleine. Die zijn al meer dan 30 jaar in het Volkstehuis. Ze zijn ook een heel bekend gezicht in het Volkstehuis. En eigenlijk de eerste plaat die ik uh, zou op, enfin, op willen aanvragen is: uh, heb ik ook aan hun gevraagd van wat zouden jullie willen horen op de radio? En uh, ja, ze hebben iets uh, naar voren gebracht. Ja, inderdaad, ik zie je hier. Hansi Hinterzee. Heute is dein taak. Dat gaan we even voor deze ongelofelijke lieve mensen draaien. ons naar Duitsland begeven en wat muziek, uh, waarvan we vinden heel origineel, heel speciaal en natuurlijk voor de mensen met het warm hart. Dankjewel Tom, dankjewel aan Jan en Madeleine. Dat is niet alleen Jan en Madeleine, want je hebt daar nog mensen. Hè. Hoe, met hoeveel mensen run je eigenlijk dat volksterhuis? We hebben eigenlijk in totaal, zoals ze dat mooi zeggen in de, in, de, in de business, we hebben drie FTE's. Dat wil zeggen dat we eigenlijk drie uh, mensen hebben die daar constant aanwezig zijn. Uh, dat is uh, onder andere onze kok Dimitri. Hè. Zonder kok kun je geen keuken laten draaien. Uh, wordt dan ook bijgestaan door Juliana. En dan hebben we natuurlijk ook Marijke. Marijke is degene die van smorgens tot s'avonds altijd daar is. Die ook alles opvolgt. Uh, en ik blijf het zeggen, dat is mijn, of onze grote CEO uh, binnen het Volkshuis, Omdat uh, ja, zonder Marijke bestond het Volkshuis, wanneer we spreken vandaag, misschien niet meer. En dan hebben we natuurlijk ook de vrijwilligers. Hè? Onderschat niet de vrijwilligers die we toch ook dagelijks over de vloer krijgen die ons helpen in het volkshuis. Vrijwilligers, dat zijn mensen die bijvoorbeeld ook meehelpen in de keuken, in de bediening. Wat doen die onder andere? Ja, Heb je een idee hoeveel vrijwilligers dat er eigenlijk zo exact zijn? Het zijn er een heel aantal en sommigen komen dan maar een aantal uren. Maar de meeste hulp wordt in het sociaal restaurant gegeven. Hè? Omdat als je weet dat wij bijvoorbeeld op een zondag soms tot 180, 185 mensen over de vloer krijgen... Ja, dat krijg je niet gerund met het beperkt aantal mensen die wij vast in dienst hebben. Dus daar heb je echt vrijwilligers voor nodig die daar de ondersteuning geven. Ja. Dus, uh, en daar is het toch wel het, het belangrijkste. Is het zelfservice of word je bediend aan nee, tafel? Nee, dat is het leuke aan het volkshuis, die huiselijke sfeer. Dus je neemt een tafeltje, je gaat er gezellig met je twee of met je vieren zitten. Je krijgt ook contact met de mensen die rond u zitten en je wordt eigenlijk opgediend. Dus dat wil zeggen, de mensen komen aan tafel, scheppen de schoep, soep uit... Eh, ...brengen alles en ruimen ook alles op. En dat is het leuke, die huiselijke sfeer in het sociaal restaurant. Dat is enkel voor de lunch. Uh, zijn er ook avondeten? Ja, ja, we hebben ook avondeten, maar de, de meeste mensen, buiten, buitenstaanders, komen uh, smiddags eten. Het toffe daaraan is ook dat onze bewoners die daar wonen ook mee tussen die mensen zitten... En zo krijg je toch ook wel dat die, dat die mensen die het dan soms wat moeilijker hebben, ook in een omgeving komen waar ze toch terug wat sociaal contact hebben. Moet je aangemeld zijn om kom te eten? Nee, dat is ook het toffe eraan. Dus we zetten op onze website de menu. Er staat ook een bord waar de, de weekmenu op staat. Maar de mensen komen gewoon binnen en wij weten uit ervaring hoeveel mensen wij mogen meestal ontvangen. En wij, wij kunnen dat op die manier laten runnen. Dat is een heel bedrijvigheid Tom. Als ik naga dat je... Want tegenwoordig vrijwilligers vinden is nog zo'n ding. Hè? Want mensen doen niets meer gratis. Hè? Dat is een probleem. Dus dat is fantastisch als je dat zo'n beetje bemand krijgt. En dan is mijn volgende vraag natuurlijk. Van waar komen de middelen? Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag. En dat is niet zo evident. Je moet weten, wij worden dus niet gesubsidieerd. Dus het Volkshuis, wij zijn zelf bedruipend. En um, dat wil zeggen dat wij toch, bijna, neem nu, ik schat even, toch wel een, een dikke 400.000 euro op jarenbasis nodig hebben om het rond te krijgen. Plus het feit dat wij natuurlijk ook, en we hebben heel goede afspraken met onder andere de Sligro hier in Hasselt... waarbij wij elke dag alle goederen die uh, eigenlijk niet meer kunnen verkocht worden... Of zo goed als niet meer kunnen verkocht worden. Wij gaan die gratis daar ophalen. Wij selecteren die bij ons. We hebben ook contacten met de voedselbank. Dus wij geven dingen aan de voedselbank. Wij halen zaken uit de voedselbank. En met dat allemaal, met al die ingrediënten, maken wij dus onze maaltijden. Tom, we gaan een plaatje draaien voor Marijke. Ja. De allround dame. Absoluut. En ze heeft een heel leuke plaat gekozen. Hoe kan het ook anders? Dancing Queen van ABBA. rond, een prachtige plaat het blijft bijna een evergreen ABBA en Dancing Queen speciaal voor Marijke in het volkshuis, Tom in ons laatste gedeelte, onze laatste knip in ons interview eh, want we zouden uren kunnen praten met elkaar, maar de volgende vraag is waar haal je eigenlijk de combinatie om eigenlijk dat voedsel binnen te krijgen, om die contacten te leggen, wie beheert dat want zit daar een raad van bestuur achter ofzo Zoals dus ik al eerder zei, Marijke beheert eigenlijk het, al het dag-dagelijkse, het operationele. Maar we hebben dus een, een, een beheerraad, een raad van bestuur. We hebben ook een algemene vergadering. Dus we doen alles volgens het, het zoals het hoort te zijn. Daar is het heel belangrijk om te weten dat wij allemaal dat doen op vrijwillige basis. Dus heel die beheerraad, heel de algemene vergadering zijn allemaal mensen vrijwilligers. Mensen ook die bijvoorbeeld, we hebben een accountant die ook een eigen bedrijf heeft en hasselt, die op vrijwillige basis onze heel boekhouding bekijkt en mee ook zit in die algemene vergadering en zo ook een oogje in het zeil houdt. En uiteindelijk beslissen wij op, op, op die algemene vergadering en op de, tijdens de beheerraden beslissen wij dan wat we allemaal nog gaan doen naar de toekomst toe. Want we gaan toch op regelmatige tijdstippen moeten nadenken van... waar staan we vandaag, waar willen we morgen staan... en, en hoe gaan we die weg daar naartoe verder bewandelen. Ja, want jullie moeten uiteraard blijven overleven. Hè, want dat wij is... moeten inderdaad blijven overleven, dus wij worden niet gesubsidieerd. Dus we hebben alle middelen nodig. Ik schrijf ook jaarlijks een bedelbrief in heel groot Hasselt. Daar krijgen we ook heel veel reacties op, waarvoor mijn dank. Je moet ook weten dat wij ook een goede samenwerking hebben... met serviceclubs hier in Hasselt... Uh, met een aantal heel toffe clubs die al jaren uh, bij ons samenwerken. Zoals Ekimane is de Lange Man bijvoorbeeld. Uh, we hebben Rotterie Herkenrode. En ik moet opletten, want ik ga daar er nog een aantal vergeten. Dus ik moet daarmee opletten. Maar dat is toch ook voor ons heel belangrijk. Want dankzij die steun van die serviceclubs kunnen wij ook wel dingen realiseren. Het is dus eigenlijk belangrijk dat je bijvoorbeeld omringd wordt... door mensen die toch wel goede contacten hebben. Goede... Ja, dat is cruciaal. Ja. Dus dat is cruciaal... Uh, als, als, als we die contacten niet hebben, dan krijgen we het heel moeilijk rond. Ja, dat kan ik me eigenlijk voorstellen. Nu kom ik even tot bij jou, Tom. Uh... Bedankt in deze tijd, want we zitten einde jaar in, je weet, prikkelbaar en geraakt. En ik heb gevraagd, door wat word je geraakt muzikaal? En dan heb je een plaat opgegeven, daar wil ik graag het verhaal over. Want we gaan zo dadelijk luisteren naar Wet Wet Wet, dus een Britse band die Love Is All Around uitgebracht heeft. En wat doet dat met jou, dat je deze keuze gemaakt hebt? Wel, dat was een, een, een heel spontane keuze. Ik heb er ook niet te lang moeten over nadenken. Ik ben uh, dit jaar 30 jaar getrouwd. En uh, de openingsdans met mijn echtgenote Christine was dus op dit liedje. En we wisten op voorhand niet dat de discjockey van toen dat liedje naar voren ging schuiven als openingsdans. Dus wij waren even verrast als alle mensen. En we vonden een heel tof nummer. En dat is ook altijd bij ons bijgeleven. Ja, en 30 jaar later, proficia trouwens. 30 jaar later nog altijd. Dus de goede weg op. Ook dit moet je weer overleven, zo'n relatie. Want het is altijd een beetje werken in de relatie. Ik moet zeggen, in deze fijne dagen hebben wij ook fijne mensen ontmoet. Onder andere jou, Tom. Ik wil jou alvast bedanken voor de komst naar dit project hier aan de Thomas Salaam. Heel veel succes gewenst. En je weet, je kan altijd op ons terugvallen. Moest het ooit nodig zijn. Ik vind dat heel fijn om te horen. Ook bedankt nogmaals voor de uitnodiging. Voor mij is het ook een opportuniteit om het volkshuis toch terug nog meer kenbaar te maken. Want dat is ook iets wat ik toch nog altijd hoor. Wij zitten daar al heel lang. En volgend jaar 75 jaar. En toch zijn er nog heel veel mensen die niet weten wat het Volkshuis, wat we eigenlijk daar doen. Dus ik hoop met deze dat ik daar ook weer een heel aantal mensen heb kunnen overtuigen. Dat is ook de reden van de uitnodiging. En mag ik je een fantastisch 2025 wensen. Voor jullie ook. Dank u. Dit is Wet Wet Wet. Love is all around. Love is all around me And so the feeling grows It's written on the wind It's everywhere I go Oh, yes it is So if you really love me Come on and let En we hoorden wet, wet, wet. En dat was het laatste nummer van Tom Kranen, wat hij gekozen had. Maar nu gaan we live terug naar Jules, want die gaat zingen voor ons. Ja, Jacqueline. En uh, ja, ik weet niet of het je is opge opgevallen. Um, in juni van het voorbije jaar is uh, François Hardy overleden. En ik denk dat dat goed is dat we daar nog eens even in herinnering brengen. Zij heeft in, uh, samen met Julien Clerc in 1990 een heel bijzonder liedje uh, gespeeld. Jullie hebben het al eens over de bubbel hè, hier van... Uh, van corona, het voorbij, wat allemaal geweest is en zo, dat komt hier ook nog wel aan bod. En de invloed die dat gehad heeft en zo. Maar in 1990 maakte zij al een, een plaatje waarin ze zei, maak plaats voor mij in je bubbel. Voilà. En uh, er zijn hier heel veel mensen met sociale projecten en dat gaat daar ook een beetje over. Dus ik, ik zing een jazzversie daarvan en ik hoop dat dat gaat lukken. Oh my god. Goed, uh, we doen ons best allemaal. Hè. <laughs> En si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout zwak, tout zwak, pour que tu m'oublies. je moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures. je deviendrai. T'es jamais mal, t'es jamais froid. Et tout m'est égal, tout à part toi. Je t'aime. Fais-moi une place dans ton avenir. Pour que je ressasse, moi, mes souvenirs. Je serai jamais éteint pour que tu sois bien fais-moi une place dans ton tes urgences dans tes audaces dans ta confiance je serai jamais distante distrait cruel pour t'aider des ailes je veux pas que tu t'ennuies je veux pas que t' aies. zit Katrien Geibels hier bij mij aan tafel. Zij is pastor in het ziekenhuis, maar hoe word je pastor? Hoe word je pastor? Ik heb een, een opleiding godsdienstwetenschappen. Dat is een master uit Leuven. Dat is een hele brede vorming van theologische en filosofische vakken. Daar zit ook wat sociologie en wat pedagogie bij. Maar ik denk eigenlijk dat je voornamelijk pastor wordt, natuurlijk door door bij te leren en lezen maar vooral door het leven zelf dus door, uh, door de mensen door de verhalen, door heel goed te luisteren ja. we gaan overgaan naar jouw eerste plaat dat is een van Leonard Cohen een heel mooie plaat maar zeg eens, waarom heb je die gekozen? ik heb die eigenlijk gekozen om Ezen weet je wat erin komt wat, wat denk ik eigenlijk een beetje past door zijn weergeeft zo de materie waar we mee omgaan dat zijn eigenlijk mensen die iets meemaken hij zei op een gegeven moment, there's a crack in everything, that's how the light ja. gets in. Dus uh, een ziekenhuisopname is dikwijls een krak in het leven van een mens, een breuklijn wat een voor en een na symboliseert. En uh, toch, daar ergens ja. iets van licht, iets van leven terug in vinden, dat is eigenlijk door zijn. Daar proberen wij mee op weg te gaan. Ja, en hij zingt dat ook heel mooi. Mm. Ja, het is een volkslied, gelijk ze zeggen. Ja. Ja. We gaan daar nu eventjes naar luisteren. Ja. Erfgoed Radio Weekend politiekantoor hasselt the birds they sing at the break of day start again i heard them say passed away or what is yet to be sin daarin geraakt, maar je voelt als pastor heel zeker de kwetsbaarheid van de patiënten en ook van de familie. Ja, dat, dat geraakte, daar herken ik mij heel fel in. Uh, ja, gelijk Leonard Cohen zingt, hè, uh, er gebeurt iets in je leven, dat, dat voelt gelijk een krak, gelijk een breuk. En dat raakt. En uh, ik moet zeggen, mij raakt dat ook zo, het levensverhaal van heel veel mensen, wat mensen meemaken, hun, hun kwetsbaarheid. En en het, het donkere en het, en het droevige, maar ook het krachtige van mensen. Zo, ze dus op de een of andere manier toch weer verder gaan, toch weer verbinding vinden. Um, ja, dat raakt mijzelf ook enorm. Nou ja. Ik denk vooral bijvoorbeeld aan het, uh, mensen die heel ziek zijn, die bijvoorbeeld een levenseinde hmm. naderen en zo. Maar welke taken is dan een van uw belangrijkste taken of welke taken heb je nog? Uh, wij komen heel vaak bij mensen in palliatieve situaties. Uh, dat is nou, ik denk ik één van onze voornaamste taken. Uh, maar het gaat eigenlijk nog breder. Het gaat heel veel rond loslaten in de ziekenhuis natuurlijk. Hè. Niet alleen uh, het loslaten van het, van het leven dan waar je als pastor veel bij komt. Maar ook loslaten van het leven gelijk dat je gekend hebt. Hè? Stel nu je krijgt, er is een hersenbloeding en je kunt het niet meer zo goed onthouden. Of je moet verder met een hartaandoening. Of het hoort allemaal zo groot niet te zijn, maar je wordt een andere mens. Dat begint iets, iets nieuws. Um, en luisteren, wat dat voor impact heeft op mensen zo, wat dat betekent voor hun zo, ja. hoe andere mensen daardoor worden. Ja, ja. En de familie, die vragen soms ook om eens te praten over een of andere over de zieken of hoe zij. Ze... Ja. ja. ja. Um, Zeker bij eh, palliatieve situaties waar comforttherapie eh, gestart wordt. Eh, tegenwoordig is dat vaak zo eh, dat de patiënt gesedeerd is... dus dat hij niet meer bewust is en zo stilletjes aan naar zijn leven gaat... En dat kan wel wat duren, dat heeft wat duurte, zo'n stervensproces. En eh, om dan naar een familie te luisteren, zo, ja. niet alleen naar hoe was uw nacht, hoe is dat waken geweest, maar ook naar eh, wat betekent die persoon voor u, eh, wat is dat verhaal van u, van uw gezin, van, hoe, hoe liggen die banden. Eh, en hoe gaat dat voor u zijn, hoe is dat voor u nu, hoe kijk je nu anders naar, eh, hoe je bent opgegroeid, eh, hoe verbindingen zijn... En ook zo, ja, kun je dat al voorstellen, wie gaat jij zijn zonder die persoon als die weg is? Zo, um, ja, dus we zijn er ook wel voor de families en dat is, ik denk, een heel waardevol stuk. Ja, maak je ook niet eens mee zo'n boosheid van de mensen die mm -hmm. het niet aanvaarden? zeggen ja. eigenlijk wel eens, elke emotie is oké okay, en boosheid is een van die emoties die heel zeker oké okay is. Hè. Dus we maken dat mee, we maken... Boosheid meer, dat is dikwijls eigenlijk gewoon verdragen. Uh, dikwijls is dat een crisismoment, dat maken we vooral mee op de spoed, of uh, bij slecht nieuws, wat mensen absoluut niet hadden zien aankomen. Dan is die eerste reactie van mensen die in een hoek gedreven worden, is heel dikwijls verdedigen. En dat vertaalt zich dikwijls in een ja, boosheid. Ja. Ja, wat ik daarvan geleerd heb, is om dat, om dat te laten. Dus tenzij dat er echt. Dat dat uit de hand loopt. Uh, maar om die boosheid, gewoon boosheid te laten zijn en er rustig bij te blijven. En dan voel je eigenlijk dat dat zakt. Als je dat wat erkenning kunt geven van, ik, ik zie dat dit veel met die doet. Uh, ik begrijp dat ook, voor zover ik dat kan begrijpen. Maar laat ons hier nu in deze kamer ja, ja. toch voorrang geven aan. Uh, ja. Dan begrijpen mensen dat wel. Maar ik denk dat erkenning heel belangrijk is bij boosheid. Ja, ja. Maar werkt u ook samen met een psycholoog? Ja, wij werken in multidisciplinaire teams en dikwijls zijn die op diensten gebonden. Hè. Uh, met psychologen werken wij heel veel samen op de oncologische afdeling, uh, waar we heel veel multidisciplinair werken. Nee. En we hebben denk ik ook een hele fijne uitwisseling, omdat veel van wij als pastor doen heeft ook te maken met communicatietechniek. En we leren ook heel veel van de psychologen. En wanneer zij dan een gesprek hebben, um, wat zij voelen aan mensen dat geloof of levensbeschouwing iets betekent, verwijzen zij ook dikwijls door naar ons, dat wij met die mensen ofwel kunnen spreken over geloof, of eventueel een ritueel uitbouwen op maat van of naar betekenis van wat die patiënt ja, ja. of die familie nodig heeft op dat moment. En uw kerstmis in het ziekenhuis, hoe doen zij dat? Of, of hebben ze heel zeker spijt dat ze niet thuis zijn? Ja, dat is natuurlijk een, ja. een hele betekenisvolle prioriteit. Ja. Zelfs voor mensen die niet religieus zijn, hangt dat toch samen met samenzijn en met familie. En dat is natuurlijk op een hele andere manier. Het is dus niet gelijk men een gedacht of gedroomd ja. had. Uh, ja, ah, voor ja. sommige mensen is dat zelfs ja, de laatste kerstmis die zijn zullen vieren. Hè. Dus dat is zeker heel betekenisvol voor mensen. Ja. Wij gaan nu over naar de plaat die jij gekozen hebt. Fragile. de naam ja. zegt ook al veel. Misschien, uh, waarom heb je die gekozen? Ja, sowieso, ik heb Sting altijd heel graag gehoord. De police ook heel graag gehoord, dat ik vroeger ze deken van. En ik vind dat hij in zijn teksten dikwijls wel eens heel mooi en heel puur is. Mm. En zo is dat met die fragile ook. Dus het geeft eigenlijk een beetje weer waar, waar we mee te maken hebben in het ziekenhuis. Ja. Ik denk dat het nummer klaar ligt days away. Yeah. gaan verder met Katrien. En ik heb toch nog een vraag over kinderen. Hoe zit het, want uh, hoe betrek je kinderen daarmee? Het ja. is natuurlijk altijd de grote vraag en de grote bezorgdheid van ja, zowel veel verpleegkundigen als van de ouders en van de bredere familie als kinderen met verlies en verdriet in contact komen. Hoe gaan we daarmee om? En vanuit die bezorgdheid gaan we dikwijls overbeschermen of ze daarvan proberen weg te houden. Terwijl we eigenlijk weten vanuit ervaring dat kinderen heel flexibel zijn en dat die dikwijls veel beter met verdriet, verlies en zelfs dood kunnen omgaan als wij. Er zijn natuurlijk wat basisregels bij. Hè. Kinderen moeten zich in eerste plaats veilig voelen. Hè. Dus als stel papa en mama overmand zijn door verdriet, dat er dan toch iemand is die dat kind kan opvangen, die er is voor dat kind dat, uh, dat levens van een kind een beetje verder gaat, hè? dus dat, uh, dat ze gewoon leven kan opnemen, dat daarvoor gezorgd wordt dat dat eet heeft, dat dat naar school kan dat die structuur er is, dat zich dat veilig voelt. En ik denk het belangrijkste dat we zo eerlijk mogelijk zijn dus op niveau van ja, het kind, ja. dus dat we geen dingen gaan verbloemen, hè? niet van uh, ja, mama gaat nu, gaat op reis ja, of ja. Uh, ja. het kindje is verloren ja. of gaat nu niet van die dingen ook niet vergoeilijken of zo, ja. gewoon eerlijk, maar op niveau zeggen. Zijn tekeningen niet uh, belangrijk voor zo'n kind? Ja, Tekenen is natuurlijk iets uh, waarmee zij iets kunnen doen. Hè? Dus dat, we merken dat zelf ook. Als we niet goed weten wat we, wat we moeten zeggen, willen we allemaal graag iets doen. Kinderen des te meer. En uh, ja, als we zo de ziekenhuiskamers zien, die hangen vol tekeningen hè, van kinderen die iets willen doen. Uh, naar uh, rouw en naar overlijden, toen zien we ook veel tekeningen die gemaakt worden en die dan meegaan de kist in, soms zelfs Kisten. We hebben die speciale uh, kisten. waarop kinderen nog kunnen tekenen. Ah ja, dat is ook fijn. Heel concreet, bij ons in het ziekenhuis heeft het Palliatief Supportteam nu uh, waakmanden gemaakt. waarin uh, ook voor kinderen een aantal items zitten. Uh, als zij waken of als ze met overlijden in contact komen. Ze hebben zo bijvoorbeeld aan vrijwilligers gevraagd om armbandjes ja. te haken. Dat uh, ja, de persoon die stervende is, dus die gaat vertrekken, een armbandje om heeft. en dat elk kind dan ongeveer hetzelfde armbandje heeft. Als als we dan ritueel doen, ja. betrekken we die armbandjes erbij en is dat iets wat nog meer naar huis kan ja. wat met dat kind verder zo het leven kan gaan. Hoe zit het met andere godsdiensten? Mm -hmm. uh, ja, andere godsdiensten, daar is uh, levensbeschouwing, spiritualiteit even belangrijk natuurlijk. En we proberen het ook in het ziekenhuis uh, een plaats te geven. Uh, samen met ons op het bureau zitten moreel consulenten voor de mensen die niet gelovig zijn. Uh, twee deuren verder als de kapel uh, is een oh. kleine moskee. En uh, mensen van uh, andere geloofsovertuiging... Um, bijvoorbeeld de protestanten de getuigen van Jehova hebben hun eigen vertegenwoordigers die wij dan kunnen opbellen voor hun ja. Ik zie dat je ook een plaat gekozen had, als laatste plaat van de Beatles. Hoor je die graag? Uh, ik hoor die graag en ik hoor zeker dat liedje graag hier komt. de zon. Omdat ook dat zit, als, we, als ik te maken heb met dat, met dat fragile, ook, ook in de donkerte van het leven, ook in de herfst en de winter zit, zit het mooie. En, en kan die zon toch komen? En ik vind dat dat liedje dat heel mooi weergeeft. Ja. Daar gaan we naar luisteren. Katrien, bedankt. Dank u. Vanuit Kunstzaal onder de toren. Dit is Erfgoed Radio Weekend.